Door de dienst te praten. En we gaan het vandaag hebben over, uh, ja, moet ik even goed kijken, zondaars in Jezus nieuwe wereld gezet. Bijzonder hè, we gaan over zondaars napraten. Misschien vind, vind je dat wel een vervelend begrip, zo, zondaar, ben ik dan een zondaar? Wie is dan een zondaar? Hè? En soms is het wel makkelijker om wel aan te wijzen, nou ja, wie het verkeerd doet, maar bij jezelf iets verkeerd zien is het toch altijd een beetje moeilijk. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om, het gaat eigenlijk over hoe kijkt Jezus daarnaar? En dan, uh, een van de dingen die Jezus uh, wel gezegd heeft, misschien niet letterlijk met deze woorden, maar wel een beetje. Wetten zijn er uh, uiteindelijk voor de mensen, niet andersom. Dus je leeft niet om nou, altijd alles maar goed te doen, maar de wetten die er zijn, die zijn er juist voor jou om dingen beter te maken. En als je op zo'n manier kijkt naar wetten en regelgeving, wordt misschien ook het begrip zonde, dingen verkeerd doen, ook ineens heel anders. In elk geval. Zegt Jezus, van, hé, je leeft niet meer onder de wet. Het gaat niet alleen maar om uh, dingen goed of dingen slecht doen. Maar het gaat eigenlijk veel meer over genade. He, zoals Jezus naar jou kijkt. Hij heeft dat allemaal voor je gedaan. En uh, weet je, je mag in genade leven. Daar gaan we gaan vandaag meer over horen. Nou, voordat we daar helemaal in de inhoud duiken, wil ik uh, met jullie bidden. En dan gaan we vragen om een zegen over deze dienst. Heer God... We worden even een moment stil, Heer, want we willen ja, ons richten op u. We willen u vragen of u uh, hier in ons midden wilt komen. Wilt u uh, naast ons komen zitten en wilt u ons aanraken? Geef, dat, uh, geef ons dat gevoel, Heer, dat we welkom zijn. Hier door de vriendelijke gezichten om ons heen of uh, ja, de woorden die we horen, de muziek die we zullen luisteren. En geef, Heer, dat we ja, ons even thuis voelen komen bij u. Heer, dat is uh, waar we voor komen. We komen om elkaar te ontmoeten, maar we komen bovenal om u te ontmoeten. En heer, uh, we komen allemaal op onze eigen manier, in ons eigen tempo, met onze eigen gevoelens en gedachtes. Geef dat we, uh, zoals we zijn, ons hier uh, geaccepteerd voelen, door elkaar, maar bovenal door u. En... Uh, en Heer, wilt u ons vervolgens ja, weer een beetje mooier maken en een beetje sterker maken? En geef Heer dat we uh, vervuld worden door u en dat we geïnspireerd worden door u. En uh, Heer, dat het op die manier een mooie ochtend mag worden. En wilt u dit gebed horen? Wilt u bij ons zijn? Wilt u ons zegenen? Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen. We zingen zometeen twee liederen. Uh, dat doen we zonder uh, begeleiding van een band. Maar dat wordt begeleid door muziek uit de boxen. We zijn wel gewend om samen te gaan staan. Dat zingt gewoon een stuk prettiger. We zingen de twee liederen. De eerste is Kom in mijn hart. Nou, dat is ook eigenlijk een verlengstuk van het gebed wat ik misschien net heb uitgesproken. Ja, eigenlijk gewoon ja, vragen of God dicht bij ons wil komen, in ons hart wil komen. En daarna zingen we het lied Door uw genade vader. En uh, nou, daarna pakken we het programma verder op. Maar ik wil jullie uitnodigen om te staan en dan met ons mee te zingen. Wij hebben vanochtend voor onze kinderen hebben wij drie programma's. We hebben de Veenaard Kruimels, de Veenaard Kids en de Veenaard Kanyers. De Kruimels worden opgevangen hier achter in de kerk. En dat zijn de kinderen van 0 tot en met drie jaar. Zij mogen mee met uh, Hilde, Marieke en. Nee, wacht even. Hilde, jij ging de Kanyers doen. Christa ging de kan Oké, okay. ja, ik ben... ga het opnieuw doen. 0 tot en met drie jaar, dat zijn de Kruimels. Zij gaan mee met Hilde, Marieke en Denise achter in de uh, kerk worden ze opgevangen. En dan hebben we de programma's voor de kids en de kanjers. De kids is voor de kinderen in de, uh, in de basisschoolleeftijd groep 1 tot en met groep 4. Zij gaan mee met Margreet en Anna. En uh, zit je in groep 5, 6, 7 of 8, dan mag je mee met uh, Christa en met Lucie. En uh, de kids en de kanjers die mogen even een jas aan gaan trekken. En dan kunnen ze naar het schoolgebouw van de fonteinen hiernaast. Ik wil voorstellen dat wij nog één uh, lied samen zingen en uh, we zingen dan uh, het lied, lied Jezus alleen. He, nou, Jezus staat centraal, ook vandaag hier in, uh, in deze kerkdienst. Nou, daar willen we van zingen en dan gaan we daarna uh, de Bijbel lezen. Dus, uh, nou, Tom zal het muziek inzetten en uh, wil ik je nu uitnodigen om voor het laatste lied nog even te gaan staan. Zoals wij klein als een kind in geef. We openen Gods Woord en dat doen we door te lezen uit het Bijbelboek Johannes. We lezen hoofdstuk 8 uit het Bijbelboek, vers 1 tot en met 12. En we zongen net In Hem Alleen. In Hem Alleen, dat is Jezus. In Hem is alles volbracht en in Hem leven wij in vrijheid. En ja, niemand kan ons uit zijn hand rukken. Hartstikke mooi natuurlijk, maar toen Jezus hier op aarde was, was er een hele andere orde. En er waren mensen die hadden allerlei dingen bedacht... Weliswaar op basis van de, de wetten van Mozes, de tien uh, geboden, zogezegd. Uh, maar dat was volledig uitgekoud in allerlei procedures en regels. En eigenlijk was er overal ook wel een, uh, nou, misschien ook wel een straf voor. En, uh, en Jezus, die was eigenlijk daarin ineens een heel ander geluid. En vertelde dingen ja, die mensen gewoon ook wel moeilijk vonden om te horen. Zo dus van: ja, hoe zit dat dan? En uh, niet iedereen was het met hem eens. En men probeerde hem dus ook wel eens ja, voor moeilijke kwesties te zetten. We, nou Jezus, zeg het dan maar. Hè. Als je het allemaal zo goed weet, wat zou je hier dan mee doen? Want dit zegt de wet van Mozes. Nou, hoe pakt hij dat aan? En, uh, het werd hem best wel eens moeilijk gemaakt. En daar gaan we nu van lezen. En dan merk je ook dat Jezus eigenlijk een heel ander verhaal vertelt... dan wat de mensen tot dan toe kenden. Nou, wat dat voor impact heeft nu. En uh, vandaag, daar gaat Jan-Peter over meteen over weer meer over vertellen. Hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 12. Jezus ging naar de olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die, overspel, die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei... Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één, de oudste het eerst en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondag vanaf nu niet meer. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Jan-Peter. Goedemorgen. Goed hier? Nou, ja, zeker. Het is een tijdje geleden dat ik hier uh, geweest ben, volgens mij. In december heb ik, uh, ben ik hier niet geweest. Hoewel ik wel aan de beurt was. En in januari ook niet. En dat was een, hele, er waren een hele, hele, het was een hele droeve reden, een hele mooie reden voor. In december uh, waren we hier niet. Was ik hier niet, omdat we toen, 28 december herinner ik mij. Toen was uh, voor sommigen van jullie bekend Jode Putter, bekend als Dokus. In de, in de, als cartoentekenaar ken je hem waarschijnlijk wel, hè, Dokus. Uh, gaf toen, hij is inmiddels gestorven. Die gaf toen op de 28 december een, uh, zijn verhaal, ook zijn bereidheid om te sterven. En dat deed hij, uh, ik denk, door tien minuten lang. Hij kon niet eens meer staan, hij zat op het preekpodium. En, um, um, nou, dat is. Ja, daar zou ik ook veel over kunnen vertellen. Maar we, dus wat, je kunt je voorstellen dat als je in een grote kerk zit, ook in een kleine kerk, dat een man daar van 45 jaar. met een uh, jong, iets jongere vrouw en een, en een, en een dochtertje van vier. En dat dat een enorme impact heeft. En dat hij ook ja, dingen zei als. Uh, ik zou dit nooit willen missen, dit stuk zeg maar, ook dit stuk naar het sterven toe. Hij ging ook in daarna. Heb ik een wat vragen gesteld. Daarna kwamen vragen uit de zaal. Daar ging hij ook allemaal rondop in. En uh, daarna hadden we een zeg maar, vergelijkbaar met hier hadden we daar een soort, soort sofa staan. Daar kon hij dan op zitten, want dat was zijn wens. Hij, hij was erg iemand die graag avondmaal vierde. Het was helemaal niet zo'n kerkganger, het was helemaal niet zo'n geloven, ook helemaal niet zo van in Jezus, helemaal niet zo happy-clappy en zo. Dus, ja, kun je hebben. Um, maar hij vreedde wel het avondmaal. En dus dat hebben we toen ook gedaan, dat hebben we ook klaargezet en dat hebben ook samen gevierd. Ik had nog een klein preekje, maar na zijn verhaal was het zo, ik denk, nou, pff, wat? Ik zei, jongens, kom op, laten we het leven gedenken en de, de dood van onze Heer, het leven vieren. Dus toen, en er gaat zo'n man of 300 dan hè? Dat je het even weet. Ik heb hem, hek, hek dacht de eerste keer, wat duurt dit lang? Ja, dan moeten we wel 300, 400 man. Als er geen 500 is, moeten we gewoon een stuk brood hebben. Dat duurt even, zeg maar. En lopen allemaal zo langs. Neem ook de tijd voor. Dus kon je ook rustig even langs Jo lopen. Even met hem praten. Nog iets zeggen of niks zeggen. Of met je eigen emotie. Uh. Nou ja, het was me goed dat we dat toen nog gedaan hebben. Die 28e december. Want uh, hij, ja... 24 januari is hij gestorven toen had hij nog van plan om vaker in de kerk te komen dat bevalt me eigenlijk wel maar het was echt een humorist nou, klaar bijzonder manifest en waarom hebben we hem gevraagd om dit te doen hij zei, yo, ik, vind, ik zei tegen hem, yo, ik vind uh, God en Jezus is zo manifest met jou bezig zo duidelijk um, wil je dat delen met ons en dat wilde hij dus nou, dat was echt een. Soms gaat de koning kijken, soms uh, er is een overlap hè, tussen hemel en aarde. En soms denk je, ja. Ik zit heel, soms zit je helemaal op de aarde, zeg maar. En soms zit je hemel soms heb je een overlap. Hè. We zaten echt wel anderhalf uur samen in een overlap. Heel bijzonder. Als gezin ook, moet je je voorstellen, toch 500, 600 man? Getallen worden steeds groter, begrijp ik. <laughs> Ja, dat je toch met elkaar heel close bent en heel die vragen kunt stellen. Hij er rustig op in kan gaan, mensen. Maar goed, dat betekent wel dat jullie daarvoor een beetje een prijs betaalden, denk ik. Want toen, toen was er iets opgenomen. Nou ja, dat was niet live. Was ik dat? Toen, uh... Lijkt, me vreselijk. Lijkt me vreselijk. Ik zie sommigen ook knikken trouwens. En in januari, want dat was al aan het begin van de jaarplanning geregeld, hoor, was er stand-in, zeg maar. Peter van Dijk heeft die toen gepreekt. Toen waren wij in Afrika vanwege een kwartalproject van mijn vrouw meer, waar ik bij aansluit. Uh, maar goed, dat, dat, dat is niet inleveren, Daar heb je van Peter Genoten, wil ik hopen. Ja, precies, ja, ja, dat wil ik dan ook zien. Mooi. Um, en omdat ook. De, we kwamen toen weer terug uit Afrika. En toen, dus wij kwamen op die zondag terug. Dat was zondagavond dat we instapten. Is hij zondagmorgens overleden. Dus de eerste klus naar Afrika was voor ons ook bij Steintje zijn. Hem begraven. En weer terugkomen. Drie weken uh, in Oeganda. Uh, is, is, is altijd een hele cultuur shift. We hebben daar samen last van. Dus um, toen heb ik een preek van Jo. ...op die eerste zondag gehouden, denk ik. En dat was het themazondag. En um, ik heb dus niet een Zondag voor deze zondag gemaakt. Dus het gaat niet zozeer over rijkdom. Ik heb wel een mix gemaakt toen, hoor. Maar ik vond het niet zo passend om die preek van Jo hier te houden. Jullie kennen hem niet. Hij is wel echt van belang. Kennen sommigen jullie de over Wright? Nou ja, als je, dit is een soort samenvatting van Wright, wat hij gegeven heeft. Maar ik vond het toch niet passend om... In die setting, ik denk, laat ik gewoon, gewoon preek over een bijbelonderwerp wat voorbij kwam omdat ik moest een verhaaltje moest doen bij de basisschool over stenen gooien. Dus vandaar niet zozeer een themapreek, niet over rijkdom, maar jullie kunnen genoeg over de maar nog doorpraten over rijkdom. Op het eind komt er nog even iets terug. Die vijf punten kunnen wel wat mee. Ook voor je huiskringbespreking. Maar vandaar dus gewoon een vrij los onderwerp. Hoezo los? Hoezo los? Vragen? Gaan we door. Jullie kennen hem? Ja, ik, ja precies. Ja. Deze man... Ja, ja achter, achterop. Jezus is verschenen. Jezus is verschenen. Ja, een beetje trots ben ik ook wel, want Peter van Dijk is. Nou, dit is Peter van Dijk. hè? Hij heeft hier gesproken op die in januari. En hij is eigenlijk de uitgever met nog een vriend. En heeft Arthur Jaupin. Maar hij is eigenlijk de, de, de motor achter dit. Dus daar ben ik ook een beetje trots op. Ik hem, neem ik hem daarmee? Nee, mijn reden is omdat we zo'n absoluut ongelooflijk verbazingwekkend iemand kennen. Ik gooi hem zeg maar, naast me op de bank vanmorgen in de auto. En ik denk dit: ik, ik ga nu iets, ik ga naar jullie toe in zijn naam. Deze man, nee, maar in de naam van een man met. Oogwimpers, volgens sommigen een eyeliner heeft hij ook gebruikt. Ja, ja. <laughs> Ik neem niet aan dat Jezus eyeliner had. Nee, hè? Een man die wenkbrauwen heeft, die kon knipperen, die, die tranen in zijn oog kon krijgen, die, die, die zijn baard ook regelmatig moet trimmen. Die volgens nieuw onderzoek geen lang haar had, want dat was niet de mode in die tijd. Dus dit is wel ons beeld van Jezus met die lange haar. Ik denk, het was meer deze koep geloof ik. Die <lacht> oh, weet ik veel. En dan dat eindigt dat gedeelte ook mee. Wij hebben gedeelte, mag wel even voortaan. Ik ben het licht der wereld. Dus, dus wat combineert Jezus? Gewoon mens zijn. Dus ik naam van een mens, zitten we hier. En die mens is het licht der wereld, is God hemzelf. Jezus nam opnieuw het woord. Dus hij doet heel concrete dingen. Hij schrijft in het zand. Hij staat daar in zijn Jeruzalem sandalen. Um, en, en, en hij heeft haar. Hij had iets wel of niet tussen zijn tanden. En ik ben het licht der wereld. Jezus Christus is zo verbazingwekkend iemand. En ik garandeer je dat je hem kleiner maakt. Dat je een fariseer en een schriftgeleerde bent. Zo. Mooi staat vanmorgen. Ik garandeer het je. Ik ben het ook. Want dit is gewoon niet te bevatten. Dus wat doen wij? Wij snijden Jezus in ons eigen denkraam. Wij snijden hem op, op ons eigen begripsniveau. We kunnen maar op één manier daar ons... Weer mee confronteren, dat is om ons werken te confronteren met hoe hij optrad, met wat hij deed, met hoe hij deed, in een voortdurend proces. Het valt mij op dat, inclusief mijn zeer gewaardeerde leraar, hoogleraar uh, Stefan Paas, ook op de EO-visie zegt, de diepste kern van geloof, het gaat altijd over geloven, maar dat is een abstractie. Maar hadden een gemeenteweekend geloven op het werk. Hoe breng je het geloof ter sprake? Weg! Het, dat is een abstractie. Het gaat erom, hoe breng je hem ter sprake? Let maar eens op. Hoe vaak we altijd weggaan van hem... Hoeveel van jullie bidden echt tot hem? Ik ben het licht de wil tot God. Ik garandeer je dat 80% bidt tot God de Vader. Niet meer, oh, ja, ja. Okay, ja. Nou, het, niet meer. terecht Annemiek, ik ook niet meer. Maar tot mijn twintigste, vijfentwintigste, eigenlijk wel. En dat is, is dat een zonde? Nee, dat is niet een zonde, maar dat moet je bij willen laten stellen. En dat moet je wel willen. Als ben je echt een fariseer en schriftgeleerde, en er zit veel meer fariseer en veel meer schriftgeleerde in mij en in jou dan ik woord wil hebben. Dus daarom gaan we vandaag die klus weer aan met elkaar ons confronteren aan hoe hij optreedt en hoe hij doet. Ik zal wat vergeten, want de geschiedenis van Jezus kent heel veel. Ik zal wat vergeten, maar ik hoop een aantal highlights aan te stippen. Lieve mensen, we zitten precies in de goede tijd. Het is carnaval. En ik moet je een beetje in de setting, denk het ordinaire wat weg... en het uh, en en af en zo... Denk, denk dat een beetje weg? Wie houdt van carnaval? Ik moet wel voorzichtig zijn. Uit het zuiden? <lacht> dat bedoel ik. Nou ja, ik, ik, als je in het zuiden opgegroeid bent en het is een volksfeest, en dan kun je dan weer andere gevoelens hebben. Wij kunnen daar als Noordelingen ook vrij makkelijk. Maar, maar een beetje die setting van het hele dorp heeft feest. Heeft mij toch wel eens heel met elkaar feest dat er een beetje sfeer hangt? We hebben samen feest. Koning maak koning zeven dagen langer, zet overal tenten neer in allerlei tuinen, voortuinen, overal tenten neer. Heb dan zeven dagen feest, dan ben je een beetje, mag de eerste versie ook doen, dan ben je een beetje in het loof, oh, het staat er niet Dan ben je in het Dat is namelijk net de setting. Dat Jezus op het Loofhuttenfeest naar die Olijfberg heen en weer gaat. En s morgens vroeg op dat feestelijke weer aanwezig is in de stad. Het is feest in de stad, lieve mensen. Echt Koninginnedag. Zeven dagen. Massa als mensen extra gekomen. Juist om hier, net als in Amsterdam, Koninginnedag te vieren. In Meidach moet je zijn. In Jeruzalem moet je absoluut zijn. We kunnen het ons ook heel goed voorstellen dat je in een feestelijke omgeving, in een campingsituatie, echt buiten, hè? stokken en dan buiten slapen, bedje neerleggen, low -feest, hè, Het feest van het erop uitgaan, het, het intent te wonen. Je kunt je wellicht voorstellen dat je in zo'n situatie net iets makkelijker vreemd gaat. Of niet? Nee. Nee. Nou Ja. Een extra wijntje en hoe dan ook, een treintje. Hoe dan ook, je kunt je ook voorstellen in zo'n setting het betrappen ook net zo makkelijk is. In die situatie hebben de fariseeën en de schriftgeleerden een, een, een stel betrapt. Want zoiets kun je niet alleen betrappen, hè? dan is het weer wat anders. En dit is de kans. Want dit is kwaad. En het is kwaad. Zullen we dat even zeggen? Frame gaan is gewoon heel kwaad. Visueel gaan. Maar met de zeg maar. Het breekt op. Maar altijd hoor. Het breekt altijd op. Een derde in een relatie maakt vier mensen ongelukkig. Een dorp. Een omgeving. Vier mensen tussen. Oh, dat is de vrouw van, weet je. Wij kunnen daar met alle aandacht voor vrije liefde, mogelijkheid. Wij kunnen daar, we kunnen dat heel goed meevoelen. Beschuldigend voor de mensen die het betreft. Stom. Wellicht. We weten helemaal de situatie niet. En anderszins voor de mensen die het niet betreft. Want die het overkomt. Echt genoten aan beide kanten. Het was een gehuurde vrouw. Hoor je uit de vertaling. Wat een schade. En hier moet opgetreden worden. Is ook goed. Is ook goed. En moet bij schade ook opgetreden worden. En dat doen de fariseeën en schriftleren terecht. Alleen, ze doen het eigenlijk niet. Ze maken het groter. Ze, ze willen niet optreden om iets recht te zetten. Weer, weer voor elkaar te krijgen wat kapot was. Ze zijn niet uit op herstel. Nee, ze zijn uit op, op destructie. Jezus wil zondaars in een nieuwe wereld zetten. Ook deze fariseeën de schriftgeleerden, jou en mij. Want wat zij willen is gewoon Jezus een hak zetten. Hem beschuldigen. Hij houdt toch zoveel van hoeren, van fariseeën, van tollenaars. Maar wel van tollenaars. En van, en van zwervers en betelaars en, en, en, en, en daklozen. Daar houd je toch zoveel van? Ha, nou kunnen we mooi dwars zetten omdat we hier wel de wet van Mozes hebben. Echt breuk is stenigen. Hé, hey, we hebben hem. Mooi, hem de wet uitspelen tegenover zijn liefde en barmhartigheid. Bingo! Dus wat zij doen, is niet iets rechtzetten, maar iets nog destructiever maken. En voordat we weer de fariseeën en de schriftgeleerden een klets om de oren geven, wat, wat, weten, wat zijn jullie weer een stelletje oenemeloenen, en inderdaad fariseeërs en inderdaad een schriftgeleerde. Is het goed, omdat ik op de basisschool ook al zei, als je met één vinger wijst naar de ander. Ja, is het, is het, is het, is het. alsjeblieft, en één of weer naar iemand. Ja. alsjeblieft. Zal ik het op rij zetten? Snel oordelen over een ander. In één keer. Je ziet iets gebeuren en je oordeelt. Ken je dat? Jouw stenen van oordeel gooien in je gedachten. En bovendien zelf buiten schot blijven. En ten derde, een ander gebruiken om jouw doel te verwezenlijken. Wie kent het niet? Dat doen ze hier. Normaal menselijke bezigheden. Een andere is ook nog, als er een ongemakkelijke waarheid is, iets waar je niet van houdt. Dan probeer je hem altijd onschadelijk te maken, weg te werken. Zeker iemand die jou confronteert met iets. Die eigenlijk een beetje hoger staat, die een soort autoriteit is. En die jou steeds een beetje vriendelijk, soms niet vriendelijk, terecht wijst. Het liefst ga je hem uit de weg. Collega's die het altijd net beter weten, en je ook nog echt beter weten. Hoe, kunnen we, hoe, hoe kan ik hem ontlopen? Zoiets. Dat is wat de fariseeën schriftleden doen. Als iemand je dwars zit, hoe kun je hem wegwerken? En drie, daar hebben we het over gehad, wat de fariseeën schriftleden doen, is niet deze man aanvaarden zoals hij is. Maar is hem wegwerken. Zo, zo nog meer zien als hij zegt, ik ben het licht der wereld. Wow, dat past niet in mijn denkraam. Weg met die man. Dus hier zitten voor mij een stelletje fariseeën en schriftgeleerden die snel oordelen, stenen gooien, zelf buitenschot blijven... anderen weg willen werken die hen confronteren... en die, God ook niet, die met God ook de nodige moeite hebben om hem echt te pakken. En daarom gaan we verder het verhaal in. Want om eerlijk Jezus te begrijpen is die context natuurlijk altijd van belang. Hè? Waarom gebeurt het? Hoe gebeurt het? En de eerste vraag die wij stellen... Ik weet niet of ik die vraag aan vrouwen moet stellen, maar laat ik het wel even doen. Wat is altijd de eerste, wat is de eerste oneerlijkheid waar je tegenaan loopt? Alsjeblieft. Je zou mijn vrouw kunnen heten. En er staat er nog boven ook in die Bijbel, de, het verhaal van de overspelige vrouw. Weg mee. Het verhaal van de... Uh, uh, uh, Geen lelijke woorden gebruiken, van de... Beschuldigende schriftgeleerden of zo. Of het, het van het verhaal waarin de man mist die ook overspel deed. En daarom zou ik er wel willen zetten. Dit als kopje. Zondaars. De hele micmac, hè? De hele rimram. Fariseeën, schriftgeleerden, alle vier betrokkenen. Zondaars in een nieuwe wereld gezet. Het gaat over jou, hè? Ik. Wij in een nieuwe wereld. Weer. Dat is wat Jezus doet. Dus dat stel ik voor als kop boven dit verhaal. Maar het kan ook ongeveer de kop zijn boven ieder verhaal. Dit is, wat, dit is de core business van Jezus. Zondaars, mensen zoals jij en ik, in zijn nieuwe wereld plaatsen. Niet tsk tsk veranderen in helemaal supermensen en dat ze dan. Nee, zondaars zoals ze zijn in een nieuwe wereld plaatsen. Dat doet hij. Want het klopt helemaal niet hoor. Misschien in de cultuur van toen. In de cultuur van toen zal het gepast hebben dat de vrouw de schuld kreeg. Ken je zulke culturen? Het ligt altijd aan de vrouw. Ze heeft het erna gemaakt. Ze zal zich wel uitdagend en dat soort verhalen. Walgelijk. Dat is, niet, laat me zien, dat is niet het verhaal van onze schepper, onze vader. Die zegt dit. Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Hoho. Ho. Dus dit gaat over de man sowieso al. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Recht toe recht aan, ontrouw is een kwaad. En dat kwaad wordt op deze manier bestreden in het oude testament. God Godzijdank loopt het verhaal verder, hoeven we hier niet te stenigen. Maar het is wel iets wat niet, het is een nieuwe wereld. Hè? En in die nieuwe wereld past geen ontrouw zonder iemand schuld, of, er past in de nieuwe wereld geen ontrouw... en naar die wereld ben ik op, op weg. En dat lukte niet met deze regel. Zullen we eerlijk zijn? Dat lukte niet met het hele Oude Testament. Daar hebben we het licht der wereld, hebben we een persoon... hebben we een middelaar, daar hebben we een nieuwe koning voor nodig. Wijsheid ook is de volgende regel. Dus hier worden man en vrouw alles schuldig. De volgende regel is getuigen moeten samen met de rest van het volk de dader stenigen tot de dood erop volgt. En zelf moeten ze de eerste steen werpen. En dat is wel wijsheid, hè? Vind je? Als jij het lef hebt om iemand te beschuldigen, moet je ook het lef hebben om de eerste steen te werpen. Dat is wat? Maar er zit wel wijsheid in. Misschien haal je wel terug. En misschien is het ook maar beter. Er staat niet de eerste steen zonder zonde. Daar gaan we het zo over hebben. Maar wel, dit vind je wel. De getuigen werpen de eerste steen. Het is overduidelijk dat het Oude Testament in een volstrekt andere cultuur staat dan wij nu. Hè? En dat dat een hele sprong is. Hè? En dat zulke culturen er nog wel zijn, helpt ons om te bedenken hoe blij we kunnen zijn dat het licht in de wereld op aarde gekomen is. Of niet? Dat dacht ik. Als we alleen maar het Oude Testament zouden hebben, lieve mensen, dan zou ik hier niet staan, hoor. En jullie hier niet zitten. Jezus heeft heel wat veranderd. Nou, we zijn inmiddels, als we het verhaal een beetje doorlopen, denk ik, even naar het verhaal kijken. Ik vraag weer het onmogelijke van Jokelien. Ja, precies goed. Oh nee, nog één eerder. Maar nou, hier staat, hij bukte zich weer. De eerste keer dat hij bukte. Dan komt de vraag. Nou, ik heb dat eerste dat heb ik allemaal neergezet, denk ik. Mozes hebben we gezien. Um, vers 6. Om hem op de proef te stellen om te zien of ze hem konden aanklagen. Kunnen we hem pakken? Kan ons die vrouw schelen? Wat <laughs> kan ons die vrouw schelen? Fantastisch. Doe meer overspel. We willen Jezus pakken. Jezus bukte zich en schreef. Ik denk met rechts of niet, met links of met rechts. <laughs> hij bukte zich. In. Waarom, lieve mensen? Waarom? Ik heb heel wat pagina's geleden. Pagina's vol worden geschreven over waarom hij... Er komen mensen op hem. Even de setting. Er komen mensen op hem af. Hij krijgt een, echt een vraag. Meester. Meester. Hij wordt aangesproken. En wat doet de meester? Waarom? Probeer gerust, hoor. Ik bedoel, er zijn zoveel pagina's over geschreven. schrijven. Dus we uh, hebben enig... Wat, wat, wat, wat... Hou ha me even nadenken, oké. Okay. Ja. Beetje rust in de situatie. Even de... Want wat zou rust oproepen? Wat zou rust teweeg brengen? Ik heb er... Uh... Had je... Ik, ik, naast de pagina, ook allerlei dingen, er staan ook alle Bijbels van mensen, de namen die geschreven staan, en dan, dat Jezus ook woorden schreef. Ik, ik, dit, is, dit is, Hier moet het mee doen. Dus hij staat niet dat hij woorden schreef, maar hij bukte zich en tekende met vingers, naar mijn idee, gewoon figuurtjes. Gewoon, gewoon geen woorden. Want anders zouden er natuurlijk niet meer bijgestaan hebben dan gezegd hebben van. Oh, Jezus schrijft. Uh... Ik heb er met een therapeut ook over gesproken. Ja. Kom ik regelmatig tegen, is goed voor een mens, moet je doen. Ja, moet je echt doen. Nooit in therapie geweest? Nee? Tjonge, jonge, jonge. Zeg. Wees een vent en uh, pakken het dan. <laughs> nou, je moet ja weten hoor, moet er moet ook reden voor zijn. Um, en, en hij zei, ja, dit doen wij ook. Je stelt een vraag en dan als, je die, als, je, als, als een vraag gesteld wordt, dan, als je even niks zegt, dan gebeurt het vaak dat mensen denken... Ze kijken naar die ander toe, dus daar wil je een reactie van hebben, maar dat gebeurt niet. Die, die doet een soort gedrag van die loopt even weg, of die, die, die, die, die kijkt. Of die gaat. Vaak ga je dan er even over nadenken. Wat, waar ben ik. En ik denk, het is een suggestie hoor, maar ik denk dat Jezus dat hier ook doet. Even niet, even de druk van de ketel weghalen. Ik heb ook over nagedacht, zou die het niet geweten hebben. Het is veel te simpel voor Jezus. Het antwoord is veel te simpel. Dit was voor hem geen hak. Dit was voor hem opvierd, dat hij niet klopte. Misschien heeft hij wel gedacht, en hoe kan ik het zo doen, dat, dat, dat, dat die fariseeën en niet weer afgaan als een gieter. Want dat wist hij natuurlijk, binnen de eerste oogopslag. Hij had het gezien waarom ze het deden. Dus hij wist ook hoe makkelijk hij, hoe makkelijk hij dat... Dus dat misschien nog wel, hoe... Ach, man... Laat me even tekenen, maar jullie gaan. Dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal mis. Jullie gaan af. En dat gaat. Dat, dat, dat soort. Whatever. Whatever. Dat gebeurt in elk geval wel. Uh, want. De tweede keer. Gebeurt nog weer. Hè. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger de grond. Toen ze bleven aandringen. Hey! Jezus! Beetje chenant eigenlijk, hè? Je, de meester zitten, je leraar zit iets te doen. En zei, je staat voor een balie. Had ik een vraag gesteld? Uh. Dus ze bleven op, op verschillende manieren aandringen. En Jezus nam echt, dit, dit is ongemakkelijk geweest, hoor. Jezus nam echt de tijd toen ze bleven aandringen, dus niet één keer, bleven aandringen, richtte hij zich op. En dat moet je niet zien als dat hij ging staan, maar dat is gewoon, uh, nou, zo. En dan... Even omhoog. Richt hij zich op. En zei: Wie van jullie zonder zon is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Volgende. En dan niet zo van: Haha, kijk mij eens een slim antwoord geven. Nou heb ik jullie lekker klem, hè? Nee, nee, nee, nee. Dat zou ook dom zijn, maar dan krijgen we een reactie. En geen zelfreflectie. Dus. <laughs> uh, laat degene de eerste. Oh, oh. Laat degene van jullie de eerste steen werpen. Die getuige is geweest. Die zonder zonde is. Bal volledig bij de Fariseënenschrift geleerde. Ben ik zonde? Komt hij komt weer binnen? Ben ik zonder zonde? Nee, dus. En meestal hebben de oudsten het eerst in de gaten. Dat is mooi, hè? Maar wat was hun zonde? Hadden zij zeg maar, ook een soort seksverslaving? Blijven ze te lang bij bepaalde websites of reclames hangen? Als ze in Jeruzalem weer voorbij zepten, is dat soort mannen? Het zou kunnen. Waren ze zelf overspelers? Het zou kunnen. Maar, maar zou het niet veel eer denkbaar zijn dat vooral vanwege die rust die Jezus inbrengt de fariseeën en de schriftgeleerden echt naar binnen moesten kijken, ben ik zonder zonde, wat zit ik hier te doen? Wat doe ik op dit moment? Op dit moment pr probeer ik geen recht te spreken. Kdonk, donk, donk, op dit moment ben ik aan het zondigen. Want ik ben een zondaar, want ik wil helemaal niet recht spreken. Ik wil Jezus pakken. Ik wil helemaal... Ik doe een zonde tegen de wet, want ik wil de wet niet handhaven. Ik wil Jezus wet hebben. Ik wil helemaal niet een onschuldige... Ik, ja, ik zou een onschuldige... Nee, ik zou een schuldige vrouw moeten veroordelen. Maar daar ben ik er niet voor. Wat ik wil is een onschuldige man veroordelen. Dat is het punt van de van fariseeën. Wij willen een onschuldige man compleet veroordelen, wegwerken. Wij willen iets hebben om hem aan te klagen. En de een na de ander gaat weg. Ik moet je zeggen, zoals die vrouw op hete daad betrapt is... worden de fariseeën en de schriftgeleerden nu op hete daad betrapt. Terwijl ze du moment zondigen. En het mooiste vind ik wel... Dat ze vertrekken. Dat ze het in de gaten krijgen. Toen ik op de MAVO... Staat hier nog, de MAVO? Toen ik op de MAVO eruit gestuurd was, omdat een andere leerling vervelend was. En ik de schuld kreeg. Toen eh, kwam de directeur en eh, die zei... Krager, waarom ben je het uitgestuurd? Toen zei ik... Meneer, ik was vervelend. Hij kijkt me aan en zei... Zelfkennis is de eerste stap op weg naar de verbetering. Je mag gaan. Nou, dat scheelde weer een paar uur. Zelfkennis, als je als fariseeën en schriftleden inziet... dat jij een zondaar bent, is niks erg. Is fantastisch. En toegeven is prima. En Jezus zet zondaars in een nieuwe wereld. Hè? Ik heb een verhaaltje bedacht. Ik heb hem bedacht, hoor. Maar het kan, die oudste schriftgeleerde, omdat hij meestal de verstandigste is, hè? dat houden we even vast. Die oudste schriftgeleerde, die is naar achteren gelopen, daar gebeurt het. En die heeft zich een hij was niet zo groot, heeft zich een beetje verstopt in, in, in de scharen, ging er een beetje tussen staan, zo onopvallend. En, en, en heeft, heeft, heeft de rest van het verhaal meegemaakt. Heeft ook meegemaakt dat die vrouw in vrijheid gesteld werd heeft kunnen nadenken, man, als deze vrouw in vrijheid gesteld bent, zij was echt een zondares, dan zou Jezus mij in principe ook wel in de vrijheid willen zetten. Hij heeft een glimp, misschien niet alles, hij heeft een glimp van die geweldige evangelie, van, van, van dat... Van het fantastisch wat over ons heen komt. Heeft hij mogen meemaken? Oké, okay. okay. deze oude man, want dat gaat langzaam bij oudere mensen. Druppelt het nog niet helemaal. Hij heeft een glim mee. En hij heeft gedacht van, Hé, wat, kan het zo? En toen met het pinksteren. Toen met het pinksterfeest. Toen is hij zeg maar omgegaan. Toen dacht hij, Jezus is het wel. He, maar toen waren ook, er staat in de handelingen. Dat er heel veel schriftgeleerde priesters en fariseeën er ook bij waren. Toen is deze oudste, oudste man die het eerste wegliep. Heeft ook gedacht van, zie je wel. En toen heeft hij zelfs nog, toen hij op bed lag, kunnen bedenken die overspelige vrouw die we toen bemisten Inderdaad, de overspelige man. Dus hij kan ongeveer dezelfde preek houden die wij nu aan de houden zijn. Maar hij kan ook bedenken door mijn stommiteit om een overspelige vrouw alleen maar neer te zetten vlak voor Jezus, heeft die overspelige vrouw, ik noem nu espresso, heeft wel ontzettend de vrijheid gekregen. In al mijn ukkeligheid ben ik er nog de oorzaak geweest, van geweest dat die, dat die vrouw die, die me heel erg beschuldigden volledig heeft kunnen begrijpen wat het is om vergeven te worden. Jezus zet zondaars in een nieuwe wereld. Voor jou is er hoop. Als jij denkt, wat doe ik het stom? Ik, heb maar, ik doe het hier ook maar, ik weet niet waarom, maar ik, doe het, wat ben, ik, ik ben soms in de opvoeding stom bezig geweest. J jullie niet, jij niet zeker. Nee, jij, uh, yeah, yeah. Je doet echt soms echt stomme dingen. Even, even voor, de, voor de pubers onder ons. Jullie vader, je hebt gelijk. Jullie vader moeten doen echt soms stomme dingen. Ja. Ja. Ja. Dat gebeurt omdat je samen opgroeit, nou ja, ga ik er niet heel aan houden, maar, maar, maar wij beschadigen elkaar. Ouders beschadigen ook kinderen. En wat doet Jezus? Hij gebruikt mensen die anderen beschadigen, expres soms. En dat doen je vader en moeder niet. Ze doen het niet, expres. Maar de fariseeën schriftleerden wel, expres soms, expres. Zetten ze die vrouw daar neer. En Jezus geeft ze een plek in het koninkrijk. Hij pakt ons allemaal vast, jongens, Jezus Christus. Hij heeft ons allemaal beet en geeft je allemaal een plek met je onzuivere motieven in dat nieuwe rijk. Ik hoor hier allerlei bliepjes voor me. Ik denk aan. Ja. Ik denk dat dat betekent dat. Uh, nou. There we go. Er zijn nog een aantal dingen. Waar we het over moeten hebben, denk ik, maar ik zal wat faal maken. Dus door mijn stommiteit. en door mijn verkeerd motief. is de vrouw in de nabijheid van Jezus gekomen en in de vrijheid gesteld. Dan gaat ze weer staan. Nee, ik moet even herpakken. Waar zijn ze? Oh ja, opnieuw tien. Opnieuw gaat Jezus iets rechterop en zegt, waar zijn ze? Ja, niet, niet, niet om te denken van, oe, ik heb ook geen idee waar ze zijn. Maar om met die vrouw in contact te komen natuurlijk. Die vrouw was er steeds nog helemaal, helemaal zonder, die, die staat daar maar. Hè? Ik, ik heb het verhaal als, als onderwijs, als meester wel eens verteld, dat Jezus... Ging staan, naar die vrouw toe ging en de hand oplegde en zo. Met haar en met zo'n tranen en dan het haar zo uit de ogen wreef. Nou, wel een mooi verhaal, vind je niet? Ja, dat is niet waar. Dat is niet waar. Het enige wat Jezus doet is ook veel neutraler, zeg maar. Recht op gaan zitten. En zeggen, hé. Hey. Haar aanspreken. Dus een soort van, gaat het contact maken. Mensen zijn inderdaad weg. En dan zeggen, ik veroordeel je niet. En, en, en dan denk ik wel dat Jezus in zijn stem... Veel meer mildheid kan leggen, omdat hij echt mild was in zichzelf. Ik ben in het diepste van mij soms liefde. Maar Jezus is in het diepst van zichzelf altijd een liefde, charismatische. Dus als hij zegt, ik ook niet. Ik veroordeel je niet. Hoe vaak hoor je dat? Dat Jezus tegen jou zegt, ik veroordeel je niet andere stem in je hoofd, die hoor je duizend keer per dag. Ik veroordeel je wel, toch? Toch maar deze glossy kopen. <laughs> niet doen, hij heeft blauwe ogen. Kan niet. Het waren bruine ogen. Maar wel die ogen van Jezus, lieve mensen. En waar die ook, wat ook die stem in je hoofd zegt, en zondag niet meer. Nee, komt wel. En dat lukt me niet, nee. Maar die stem, ik veroordeel je niet. En waarom niet? Mogen we de Bijbeltekst pakken? Waarom veroordeelt Jezus? Op de niet recht. Hij had absoluut het recht. Maar, zegt hij, God heeft zijn zoon niet. Maar dan moeten we even weer terug. Maar, zegt hij, en zowel als Jezus zelf, laat ik het maar voorlezen. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Dat is niet wat hij met die vrouw wil doen. Maar om, haar, om de wereld door haar te redden. Door hem te redden. Dat is het punt. Jezus wil jou in een nieuwe wereld zetten. Ik, zegt Jezus zelf, ben immers niet gekomen om over deze wereld te oordelen. Ik ben om de, gekomen, de, de God, Jezus gekomen om jou te redden. Om jou in zijn nieuwe rijk een plek te geven. En als hij dan tegen die vrouw zegt: zondig niet meer. Wat, wat bedoelt hij dan? Dat die vrouw nooit meer 100% niet mag zondigen? Ja, lekker reëel. Wat moet die vrouw doen? Die moet wel haar zonde aanpakken. Die moet. Nou, zeg het maar, waarschijnlijk weer terug bij haar man. Of, of de scheiding doorzetten. Ik, ik heb geen idee hoe dat in de juridische toezat. Maar ze moet niet volhardend blijven in die zonde. Tenminste, zo vat ik en zondig niet meer op. Dat, dat kan immers niet een herhaling is dat, hè. En, en, en zo is er ook wel klus te doen. Welke zonde is zo obvious dat je zegt, van, ja, nou, dan, moet ik, dan moet ik ermee stoppen. Wat ontloop je? Niet allemaal tegelijk hoor. Niet allemaal tegelijk aanpakken. Iedere week één is dat. En ga naar huis. Daar gaan we mee stoppen. Ga naar huis. Oh ja, één ding moet, één, één ding moet ik echt laten zien. Het is niet meer het mooie moment. Retorisch gesproken. Wat Jezus die vrouw liet zien. Die... Er is geen oordeel. Vergeving is prachtig weergegeven in deze klossie. Alleen daarvoor zou ik... nee, Dit is vergeving. Dit is... Staat er onder? Hashtag dit is vergeving. Ik kan je vertellen dat Peter, want hij het niet bedacht heeft, maar de vormgever, een niet gelovige... Die zei, is dit niet wat? Peter zei, dit is hem. Hoe durf je in een glossie een lege pagina aan te bieden? Dat is toch een advertentie, 500 euro. Dit is vergeving. Hoe vaak gaan die bruine ogen van Jezus tegen jou zeggen de komende week... Ik veroordeel je niet, echt niet. Ook ik veroordeel je niet. Dit is wat ik heb. En wat mogen wij dan? We gaan... Nog een beetje naar huis. Wat mogen wij? Wij mogen een beetje op die bladzijde schrijven. Kleuren. Dat mag. En als je toch verkeerd kleurt, gaat daar gelijk weer. Het is een toverpagina. Dat witte van de vergeving overheen. Het blijft wit en alleen jouw goede daden. Dat je naar huis gaat. In zijn rijk. Als zondaar in zijn rijk gezet. Dat je naar huis gaat. En daar je ding mag doen. Voor hem mag leven. Dat zijn de goede dingen die je kleurt. Voordat het een goedkoop evangelie wordt. nog één tekst. rond ronden ze af voor om. Voordat het goedkoop wordt. Het want wie betaalt dan wel? Hè? Wie betaalt uiteindelijk voor de zonde? En dat is Johannes 8. Waarachtig, ik verzeker u, antwoordde Jezus. van voordat Abraham was. is een uitspraak, zeg maar. van voordat Karel de Grote er was, ben ik er. Dat is een goddelijke uitspraak. Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Jezus ontkwam. Maar wie betaalt voor kwaad? We kunnen rechts spreken, we kunnen elkaar boos doen, we kunnen elkaar klappen geven. Wie betaalt uiteindelijk het kwaad? Dat is deze Jezus. Hij is echt het licht de wereld, maar hij heeft ook alle kwaad in zich geabsorbeerd. Ik moet ook anders zeggen, God de Vader heeft het op hem gelegd. Hij heeft het verdragen. Hoe je het maar wilt verwoorden, ook al jouw kwaad geabsorbeerd. Een witte pagina voor jou. De zwarte voor hem. Ga naar huis. Kleur een beetje door. Op die witte pagina. Fout doen. Kan niet. Want dat is geabsorbeerd door Jezus. Dan gaan we naar huis in zijn nieuwe wereld. Kans om die uit te breiden. Om die gestalte te geven. En dan heb ik nog vijf punten. En daarmee sluit ik af. De laatste vijf. En die lees ik gewoon voor. Ga naar huis. Hou van de persoon die je optrekt. Niet nu, maar morgen. Naar wie zit je morgen om deze tijd? Oké, okay, hou van ze. Soms een klus, hè? Ja. Zorg voor de gemeenschap waar je woont. Schuine streep werk zou ik daar aan willen vullen. Gewoon zorg, gewoon... Niet, niet, niet, niet gelijk, je moet over Jezus vertellen bij de kom. Zorg nou, zorg nou voor ze. Dus gingen ze een koffie koffie in. En mag het ietsjes minder zijn. Ietsjes minder feest, ietsjes minder geld uitgeven, ietsjes kleiner menu, ietsjes meer tijd voor de ander. En vier, schuif, want dat doet Jezus, schuif je comfortzone waarin je veilig iets. Schuif er steeds een beetje op. Doe altijd iets in een week wat niet gemakkelijk aanvoelt. Als Jezus iets doet, is het dat wel. Hij doet echt... Nou, twee bewegingen, jou omhelzen en te zeggen... Kom, kom, kom, kom. Schuif een beetje door. En leef. En dat is de moeilijkste. 1, 2, 3, 4 gaat nog. Kun je aan werken. Maar 4 is de, 5 is de moeilijkste. Maar wel, leef als nu door hem gewaardeerde broer of zus... In zijn nieuwe wereld. Dat wil niet zeggen dat je het heel anders moet doen. Dat wil zeggen dat we onze ogen mogen openen voor dit feit dat het waar is. Leef lekker door. Drink je koffie. Geniet van je werk. En besef. Ik leef. Ik ben een gewaardeerde broer. Gewaardeerde broer. Schuine steefzus van Jezus Christus. Ik opereer, Ik existeer. In zijn nieuwe rijk. Amen. We gaan uh, luisteren naar een lied. Dat, uh, het lied heet Amazing Grace. En, uh, het sluit hartstikke mooi aan. Hè? Over die wonderbaarlijke genade waar uh, Jan-Peter over sprak. Waar, hè, de boodschap van Jezus. Um, de, het wordt gezongen door de band Trinity. Misschien bij je bekend. Uh, dan zul je misschien ook herkennen dat uh, een ja, een beetje een ouderwets kraakje aan het begin zit. Dat is geen uh, foutje van de techniek of iets dergelijks. Dat hoort een beetje bij het nummer. Dus, uh, maar geniet ervan. En probeer op, uh, ja, door te luisteren ook naar het lied ook even het binnen te laten komen. Wat, uh, ja, wat die amazing grace is voor jou. zo'n uh, oude gospel in een keer een heel nieuw uh, jasje krijgt. Hè? Maar uh, het, is, uh, het is natuurlijk ook iets om er eigenlijk heel erg blij en vrolijk van te worden. Nou, ik wil uh, graag uh, u, u voorgaan in, in gebed. En ook, uh, nou ja, gewoon, gewoon dit ook, uh, deze dankbaarheid voor dit vrolijke nieuws ook weer bij God brengen. Heer Jezus, Heer... Uh, we hebben vanochtend gehoord, Heer, dat we tot u mogen spreken. We mogen via u bij God de Vader komen. Heer Jezus, door uw nieuwe wereldorde, door alles wat u heeft opgeschud. Heer, mogen wij vrij zijn, Heer. Wat een ongelofelijke genade. En Heer, we verlangen ernaar Heer, om naar onszelf te kijken en naar anderen te kijken. En dan eigenlijk twee witte pagina's te zien. En heren, Peter zei het al, heren, hoe vaak herkennen we het niet dat we elkaar veroordelen... of misschien dat je allerlei gevoelens hebt of uh, ideeën, uh, stemmen in je hoofd... die eigenlijk constant je vertellen dat het vandaag weer niet goed was. Dat, het, uh, dat je niet genoeg omgekeken hebt naar een ander. Dat je verkeerde dingen hebt gedaan, gezegd, gedacht. Heren, we voelen ons misschien onrein... Um, en Heer, we kunnen daar ook best wel verdrietig van zijn of uh, gebukt ondergaan. Maar Heer, u wilt ons oprichten. en uh, Heer, zoals u zelf ook uh, ja, u oprichten. Heer, u wilt ons ja, verheffen en wilt ons helemaal vrijspreken. Uh, misschien horen we dat vandaag uh, voor de zoveelste keer, maar het is zo moeilijk om het weer aan te nemen. Misschien horen we het vandaag voor het eerst of begrijpen we het vandaag voor het eerst. Maar hoe dan ook, Heer, we willen u vragen, wilt u deze week met ons meegaan? En wilt u, uh, wilt u dat stemmetje in ons hoofd zijn? Wilt u zo dicht bij ons zijn, Heer, dat u constant zegt, ik veroordeel je niet. Heer, dat is uh, wat we nodig hebben. Heer, en, uh, dat kan, Heer, als u heel dicht bij ons komt, als u in ons hart komt wonen. Heer, door uw Heilige Geest, Heer, wilt u, uh, wilt u zo ja, plaatsnemen in ons leven en geven dat we dan ook... Uh, daar zelf een stuk, uh, een stuk vrolijker, een stuk sterker, een stuk wijzer, geduldiger. Liever ook van worden. Zonder uh, ja, al die, die zware of uh, ja, misschien slechte gedachten. Eerder, dat van, van oordeel, van verdriet, van woede, jaloezie. Dat daar geen ruimte meer is als u dicht bij ons bent. en eerder, Als we op die manier ook een, uh, ja, misschien in uw orde gaan staan. En uh, op die manier ook de Ronde Veen ingaan, of de plek waar we wonen ingaan, heren. Dan mogen we dat doorgeven. En dat is ook uh, wat we graag willen bereiken als kerk. En op allerlei manieren proberen we ja, met, met activiteiten dat uh, voor elkaar te krijgen. Heer, maar het is allemaal niks zonder u, heren. En uh, wilt u daarom ja, door ons werken? Wilt u onze handen zegenen? En heren, wilt u ons ook helpen, heren? U gaf de vrouw, het, het verhaal, gaf u de opdracht... Uh, ga en zondag niet meer uh, en heren dat is moeilijk heren. Dat, uh, ik, ik wil u ook vragen wilt u ons ook helpen uh, ja, bij, bij die opdracht heren, als u ook ons straks wegstuurt op een manier van lieve kinderen ik oordeel niet over je maar zondag niet meer heren, wilt u ons daarbij helpen, wilt u ons kracht geven geef ook heren dat wij ja, in de gemeenschap die we zijn we elkaar daar ook bij kunnen stenen niet door elkaar te vertellen wat we niet goed doen, of wat er beter kan, maar hierdoor ja, elkaar ja, op u te wijzen, Heer. En uh, elkaar te laten zien hoe u naar ons kijkt. Heer, zegt u zo dan uh, ja, ons in, uh, in deze week. En zegt u de kerk hier in de, in de Ronde Venen. Zegt u uw kerk hier in deze wereld. En uh, Heer, we kijken uit naar het moment heren, dat u uh, weer in ons midden komt en dat u. Uh, ja, definitief een uh, nieuwe wereld vestigt. Heer, uh, geef dat we daar uh, steeds op blijven zien en dat we daarna verlangen. Wilt u ons uh, ja, er klaar voor maken? Heer, we gaan straks ook uh, als gemeenschap afscheid nemen van Helene en Maria. En, heer, uh, dit is formeel de laatste keer dat ze dan hier uh, bij ons in, uh, in ons midden zijn... Heer, we willen nu alvast ook een zege Heer, wilt u met ze meegaan en, uh, en helpen bij de laatste voorbereiding voor de verhuizing? En geven ze een mooie, nieuwe plek gaan uh, veroveren uh, in Amsterdam. En dat ze daar met uh, plezier kunnen wonen. En Heer, waar we ook heen gaan, wat onze stappen ook zijn, Heer, wat een mooie belofte is het, dat u met, uh, met ons meegaat, dat u ook met hen meegaat. Heer, uh, er zijn nog veel dingen waar we voor kunnen bidden... Maar je willen afsluiten echt ja, in dankbaarheid, Heer, dat, dat u ons zoveel liefde geeft en zo vrij spreekt van elke oordeel. Dank u wel daarvoor. We bidden we om Jezus' wil. Amen. Heel goed, ik had uh, tussendoor inderdaad een paar bliepjes. Ik had afstemming met het, uh, met het kinderwerk, uh, want uh, die stonden op het schoolplein te wachten. Dus ik zei, nou ren nog maar een rondje, want Jan-Peter loopt een beetje uit, maar... Ik wilde niet zo streng zijn hoor, nee, maar ze komen langzaam komen ze, komen ze binnenlopen. Dus uh, misschien is het goed als ik uh, even vast wat mededelingen doe. Dan uh, kunnen zij rustig hun jas uittrekken en dan stappen ze zo lekker binnen. Um, even kijken, een paar flyers, oh die, uh, die liggen daar. Ik had even een paar flyers uit de hoog gehaald, want uh, als we in kerk geven. We doen we het liefst zoveel mogelijk activiteiten. En niet alleen maar op zondag, maar ook door de week. En binnenkort is er bijvoorbeeld een veenaard familiefilm. We gaan naar Plains 2 kijken met z'n allen. Dus je bent uitgenodigd om daarbij te zijn. Even kijken, de zaal is open om half één En de film start dan om 2 uur. En de datum is dinsdag 24 februari. Dat is dus midden in de vakantie die aanstaande is. Dat is een activiteit... Leuk om de flyer mee te nemen en ook gelijk ook even een oproepje. Uh, uh, ik zag hem vanochtend op Facebook van Nico. Uh, er zijn ook een paar grote posters. Misschien is het leuk als er één of twee ouders die meenemen naar de verschillende scholen... om die daar ook op te hangen, zodat de, nou, de, de, de kinderen van de scholen ook uh, weten dat ze hier hartstikke welkom zijn. Een andere activiteit is uh, meditatief schilderen. Zaterdag 7 maart. Gerda, dat organiseer jij toch? Ja, klopt dat? Is dat... Uh, eens even kijken hoor. Ja. Sorry? Oh, het wordt de 21ste. Oh, oké. Okay. Nou, goed. Ik denk ik gisteren het ook zo even mee uit de hand, maar dat is misschien al hartstikke goed. 7 maart is vol. en uh, Vind je dit nou interessant... Je kunt je dus nog voor 21 maart ook inschrijven. Dus nou, hartstikke leuk om ook even naar te kijken. Ligt allemaal in de hal, kijk daar vooral even naar. Nou, nu staan de kinderen toch echt te trappelen, dus uh, laat ze binnenkomen. En dan... Uh... Nou, het is gelijk weer een stuk voller, letterlijk en figuurlijk, ook met geluid. Maar we gaan gewoon uh, proberen het weer verder op te pakken. En Elena, wil jij uh, naar voren komen? Ja? Ik, ik weet dat het kinderwerk al uh, afscheid heeft genomen van Maria. En die hebben een cadeautje gegeven. Maria, wil je het misschien laten zien wat je hebt gekregen? Wil je het laten zien aan alle mensen? Nee? <lacht> nou, ze hebben een hartstikke mooi lijstje gekregen, volgens mij. Hè? Nou, kom even naar voren. En ik wil eigenlijk ook de kringvragen vragen van Hélène. Uh, dus we zover die aanwezig zijn. In elk geval weet ik Martina en Annemieke. Die ook als kringleider fungeren. Um... Hartstikke goed. Zijn er nog uh, meer kringleden van, uh, van Elena? aanwezig. Nou, wat, wat ik namelijk, wat er wel fijn is, we nemen afscheid zo meteen van Hélène, uh, ze mag zo'n paar, gaan we, gaan we een paar dingen met, ja, met haar bespreken nog, maar dan gaan we daarna samen haar ook uitzegenen, of hun samen uitzegenen. En uh, um, nou, als kring sta je letterlijk om elkaar heen, ook in een kleine gemeenschap, en, uh, maar zo meteen als kerk ook. Zenden we ze eigenlijk niet gewoon zomaar weg. Zo van, hé, hey, bedankt voor de afgelopen jaren, maar willen ze ook echt iets meegeven van, uh, van ons heere God. En uh, ook een kleinigheidje, de bloemen die mag je straks ook meenemen. Dus, uh, <laughs> Goed, Martin, wil jij nog wat zeggen? Ja, ja ik, uh, ik vind het wel leuk dat ik even wat mag zeggen, Elena. We hebben jou drie, vier jaar. Hoe lang heb je hier gewoond? Zoiets denk ik. Vier jaar, mogen meemaken. Nou wat ik heel bijzonder vind aan Alene is eigenlijk, ik wil een paar dingen noemen eentje is, Alene woonde hier nog niet zo lang en toen kregen we een uitnodiging om bij de eerste cd uh, uh, presentatie te zijn, en dat is wel gaaf want en, uh, toen gingen we naar Amsterdam en vlakbij het Leidsplein hadden we een optreden van Alene en uh, ik vond dat wel heel gaaf, we hadden ook vlakbij daar ooit gewoond het was heel gaaf om daar weer te zijn, haar te zien optreden cd gepresenteerd zien worden en uh, ja dan zie je een, een soort van het leven waar wij in Meidrecht denk ik niet zoveel van meemaken. Wij in elk geval niet. Maar wel heel boeiend om, uh, om te zien en uh, mee te maken. En ik vond het heel gaaf wat je aan, uh, aan muziek doet en wat je maakt. En uh, ja, hoe je daarmee bezig bent. En het tweede wat ik heel bijzonder aan jou vind is hoe sterk jij uh, bent. Hoe je de afgelopen jaren uh, uh, uh, geleefd hebt. Je hebt wel wat meegemaakt. Maar uh, ik zie je toch elke zondag hier weer komen met z'n tweeën. Jullie hier met z'n tweeën. En uh, de combinatie van uh, moeder en uh, werk hebben en artiest zijn. En uh, ik vind het heel stoer hoe je daar uh, doorgegaan bent en uh, hier altijd trouw was. En, uh, ja, dus uh, fijn dat je hier was. Fijn dat we van jou konden genieten. En uh, zegen in Amsterdam. Want waar ga je wonen, Helene? Zuid. In Zuid. En daar gaat uh, Maria ook op school? Ja, aan de andere kant van het park. Nou, hartstikke goed. Volgens mij een hartstikke mooie plek. Ik had net al een kort gesprekje. Twee hoog. Volgende week zaterdag verhuizen. Maar nogmaals, ze krijgt de bloemen mee, maar we willen haar ook samen zegenen. En nou, letterlijk om erheen gaan staan, dus ik wil je uitnodigen om te gaan staan. En dan zingen we samen uh, het zegenlied toe. En ik hoop dat je hier ook van genoten hebt en dat je hiervan gesterkt naar Amsterdam mag gaan. Ja, Oké, okay, goed zo. Tot slot uh, mensen, we gaan uh, nog geld inzamelen. Collecteren noemen we dat. We steunen deze hele maand het, uh, uh, de lokale steunverlening, zo noemen we dat. Wij uh, halen geld bij elkaar voor... Uh, ja, die momenten dat we als kerk geconfronteerd worden met ja, mensen die we graag willen steunen. Dat kunnen mensen hier in de kerk zijn, maar dat kan ook net zo goed mensen in de Ronde Venen zijn. Uh, daar willen we graag een uh, zogezegd een reserve voor hebben. En daar halen we deze hele maand geld voor op. En uh, ja, daar vragen we nu ook uw bijdrage voor. Als we dat gedaan hebben, zullen we samen nog het laatste lied zingen. Dat is een vrolijk lied. We zingen van de Heer Jezus, ik weet dat u mij hebt gerecht. En dan gaan we daarna... Met de zegen naar huis. Ja, we, we kunnen gaan staan voor het laatste lied. Ik weet u hebt mij gered. Ook ik veroordeel je niet, zegt de levende heer. Bruine ogen, korter haar, andere persoon. Maar de levende heer die zegt, ook ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig niet meer. En ga naar huis. En ik zou je naar huis willen sturen. Dat je op dit punt niet meer zondig, zeg maar. Dat je die verlossing, die vergeven niet volledig om je heen trekt. De liefde van God. En de vriendelijkheid van Jezus Christus. En de diepe inwoning van de Heilige die dit waar wil maken voor ons allemaal. Echt, lieve mensen. Dat is voor jou, voor deze kids, voor mij, voor ons allemaal. Amen. Amen. Amen.